Opstandelingen hebben de stad in handen... en troepen van Gaddafi proberen die weer in te nemen. Nederlandse militairen die de politiemissie in Afghanistan voorbereiden... moeten tot het eind van het jaar in tenten slapen. Die worden door Duitse troepen beveiligd. Militaire vakbonden hadden gepleit voor gepanserde containers... voor een betere bescherming tegen raketinslagen. Als een proef met het Nederlandse model voor de missie slaagt... neemt de NAVO die achtweekse training voor een deel voor heel Afghanistan over... zoals volgens het kabinet afgesproken. Het weer nog, eerst zonnig, vanmiddag stapelwolken. In het zuiden een kleine kans op een bui. Wordt opnieuw warm, met maxima van 20 graden in het noordwesten... tot 26 graden in het zuidoosten. Morgen zon en stapelwolken. Dan is er het hele land een kleine kans op een bui... bij maxima rond 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is niet drukker dan. Gebruikelijk op donderdag... er staan files van 4 kilometer en langer op de A4... daarna richting Amsterdam, voor wouden 5 kilometer... op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, voor Soeterwoude 7... A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en Kloppedraasdorp 6... A13, daarna richting Rotterdam, voor Afrit berkman Reis 4 kilometer... de A20 richting Gouda, voor Rotterdam Centrum 5... de A20 richting Hoek van Holland, voor Nieuwekerk en de IJssel 4 kilometer... A27 van Gorken naar Utrecht voor Knobel Lunetten, 6. De A28 van Zwolle naar Utrecht voor Leusden, 6 kilometer. De A28 van Amersfoort naar Utrecht voor Afrit en Dolder, 5 kilometer. Tot zover de verkeershiervermiddag. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef lekker aard en je!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 Techniek is een handel van Pascal van der Beek. Redactie Yvonne Roosendaal. De koffie wordt geschonken door Donde Grebber. En als je thee wil is het ook goed. En de presentatie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 En tenslotte de beroemde Zandvoorter Peter Tromp. Die uh, afgelopen, nee, deze week uh, uitgebreid in de Zandvoortskrant stond op staat. En die komt vertellen over de Will City Sound. Maar we gaan natuurlijk eerst nu naar muziek. En dat is Blondie met Denise.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 En je moet ook zien dat de reddingsbrigade in Noord niet daar gaat zitten. Maar ja, ze stallen daar hun voertuigen, hun boten in de winter. Oh, Oké, okay. dus in de winter stallen ze daar hun voertuigen, maar in de zomer? Nou ja, en dan nou, vervolgens zitten ze op het strand. Okay. De, de, daar verandert ja. verder helemaal niets aan. Hm. Maar is het, dat, de, de, de, de, en bij de brandweer is het zo. Als de brandweer in de zitten, zit, dan, ja, dan moeten we nog gaan kijken waar een uitdrukkpost in het, in het centrum uh, moet komen. Want?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 En de, de pijl langs het uh, vakantiepark naar regio staat hier. Ik kan mij persoonlijk niet echt herinneren dat daar een weg is. Deze, deze weg. Nou wordt nou, even de, de, een, een bril, uh, de bril wordt even gepakt. Nou, de verlengde van. Uh, nou, dit, dit is een kaartje van de architect. De architect heeft dit gebruikt bij de presentatie, onder andere voor de reddingsbrigade vorige week. Oké, maar hij bedoelt waarschijnlijk gewoon naar de zee zeeweg. Ja, hier moet je verder geen enkele waarde aan Ik denk dat er komt een nieuwe weg, Ben in zijn antwoord. Het door de duinen. Het door de duinen, voor de wachter. dat is hier niet het geval. Hier moet je helemaal geen waarde aan hechten aan deze pijl.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 Dankjewel. Heel, heel erg veel succes. Oké, okay, dankjewel. En we gaan nu naar uh, de volgende muziek en dat is Anouk met Sacrifice.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 Uh, en van het kastje naar de muur, maar dat als men daar komt, dan uh, is er een, uh, dan, dan wordt dat dus centraal behandeld. En dan gaan we kijken van nou, bij wie komt het het meest in de buurt als, uh, ja, die moeilijke woorden waar ik eigenlijk eigenlijk heb, maar case manager, <laughs> ja, case manager, ja, de manager die, Kees heeft, nee. ja, die case <laughs> heet, die ja. ja, ja, of die veel nee, um, nee, nee. <laughs> maar nee, maar is gewoon uh, in feite degene die daar dan de centrale ja, de veeelt, buur in is ja. en die alles coördineert daaromheen, mm -hmm. maar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 te gaan. Nee, precies. Ja, hoeft niet het probleem op te lossen natuurlijk. Hoeft niet het probleem op te lossen, maar moet wel weten van, hé, hey, die moet problemen kunnen onderkennen en even, oh, nou, dan moet die daar naartoe, althans, nee, daar deden we vroeger, daar naartoe, maar dan moeten we die erbij halen. Oh, ja, nee, ja, ja, het is dus niet meer dat we zeggen, oké, okay, we gaan nu maar even naar de Jansstraat in Haarlem. Ja, nee, ja, ja. de Jansstraat in Haarlem komt naar Zandvoort toe. Ja, ja, ja. ja. ja. En dat is natuurlijk wel prettig. Ja. Nou, nou is natuurlijk, uh, het hele Centrum van Jeugd en Gezin is een uh,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 En uh, die bezoeken dus ook echte scholen. Er zitten verpleegkundigen in, schoolarts, uh, schoolmaatschappelijk werk. Dus dat zijn gewoon mensen die deskundig zijn op allerlei gebied. Nou, en docenten kunnen dingen zien. Uh, uh, buren kunnen dingen zien. Huisartsen kunnen dingen zien. Maar, maar die teams, uh, zien jullie al een, uh, dat er een, bijvoorbeeld een, een toename is... van dat die teams uh, dergelijke kinderen uh, als het, het ware uit de klas plukken? Dat, uh, of in ieder geval uh, mishandeling signaleren?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 Zandvoort heeft bijvoorbeeld een heel hoog percentage uh, een oude gezinnen. Hm. Echt heel hoog. Het echte scheidingspercentage in Zandvoort is uh, het hoogst van Nederland. Zo. Van um, alle uh, gemeentes? Ja. Wat is het? Wat, hoeveel procent? Twee van de drie. Zo. Dat is echt uh, ja. schrik ik van. Ja, nou, oh, nee, worden. ik niet, want ik weet het al twintig jaar. Ja, ja. Maar <laughs> Het is al twintig jaar zo. Nou, het is al veel langer zo. Het heeft Ik noem het altijd maar de badplaatsproblematiek. De verleidingen zijn hier zo groot dat het is een kunst als je getrouwd kan blijven. Dank je wel. Ja. Nee, maar. Wou je wel eens antwoord tegen?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 Maar daar, en datzelfde geldt voor de GGD, de jeugdgezondheidszorg. Nou, jeugdzorg zit er ook bij. Dat zijn ja. allemaal mensen die vanuit die disciplines uh, werken. En uh, die zijn wel niet de hele dag daar aanwezig. Maar op het moment als dat het nodig dat, is, als nodig is ja. komen ze komen Ik, ze ik, dus ik hier heb u geen heen. huisarts horen noemen. Zit die er ook? Nee. nee. Die, die, die, die valt er buiten? Ja, die valt er buiten, ja. Nou, nog even het uh, tijdsplaatje. Wanneer uh, kunnen we gaan verwachten dat die open gaat?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 or in the dark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 Tijden dat er niet gemaaid werden, maar we hebben ook uh, veel maaiprojecten gehad in de waterleiding Duinen, nog steeds geloof ik. En die, uh, en dat, ja dat is dus met uh, maaimachines uh, op, ja zeg maar, gevoelig natuurgebieden waar je dus uh, met, met tractoren niet kan komen. En dat is allemaal om bijvoorbeeld, uh, nou hoe heet die ook alweer, die, uh, die orchidee, die bijzondere orchidee. Uh,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 Uh, ik zie wel dat Siska daar toch eens uh, in verder is gegaan. He, dus dat ja, uh, zaadje is ja. bij jou wat meer uh, ont ontgonnen dan bij mij. Uh,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 Nou, daar valt genoeg te vertellen. Wanneer... Uh, oh, het is uh, morgen, morgen. Och, morgenochtend? Morgen, morgen half twaalf. Graag weer vroeg op. op. strand. Ja, nou, weer vroeg op. <laughs> maar dat is goed voor de mens, toch? Ja. En Als jij gaat dat leiden? Ja, ik ga gidsen. Ja, jij gaat En helpen eh, opbouwen. En uh, ja, gewoon uh, een hele gezellige dag voor maken. Is dat een vrijwilligersbaan? Of ja. is dat een betaalde baan? Nee, alles Zouden is, is vrijwilligerswerk. Ja. Ik en... ga straks naar uh, Ter Kleef in Haarlem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 uh, even kijken. Um, nog een, een uh, IVN staat er en KNV staat er. Dat soort. Uh, Natuurlijk. Dat, ja, het is een beetje groen. Ja.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 te, te vertellen, dus. Ja. Uh, ja. Onze ja. eigen natuur. De natuur van Zandvoort, zal ik ja. maar zeggen. Hè? Nou, en van heel Nederland. Hè? Nou ja, goed. Maar als Zandvoort daar binnen natuurlijk ja, meer betrokken, ja, betrokken. Ja, dan, ja. Ja. ja, ja. En geniet van het, het, het, het stukje schelp en zand aan je benen. Als je in de zee bent geweest. Ja, het zo heerlijk het als je, dan je dan thuis bent. Om dat allemaal los te pulken. Dat is helemaal niet leuk. Als kind leuk. vond ik dat zo leuk. Ja, ja. Hey, Sischel, heel erg bedankt dat ja. je hier wil uh, zijn. Voor de informatie. En ik wens ja. je een hele goede dag uh, morgen natuurlijk. Ja ik hoop ook mooi weer. Ik hoop het ook. En straks vanmiddag weer in Harem. Okay. We gaan nu even naar het uh, volgende blok, uh, Benno. Uh, we beginnen straks, uh, we hebben een discussie over het burgernet. Ja, burger We hebben een, uh, een of andere voorstander en we hebben een of andere tegenstander ja. uitge... En dat gaan dat morgen... zijn minstens al de teugen. Dat gaan we ik... straks wel even vertellen wie dat zijn. Ja, ik ben in ieder geval voor. Dus <lacht> dat scheelt...